Op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Amsterdam en Utrecht wordt het vuilnis weer opgehaald. In Utrecht vandaag al en in Amsterdam morgen. De vuilnismannen gaan weer aan de slag... nu hun bonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... een CAO-akkoord hebben bereikt. Kern van de tweejarige CAO is behoud van koopkracht en werkzekerheid.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 De artsen in Tripoli zeiden een paar dagen geleden al dat Ruben zaterdag naar Nederland gevlogen kon worden. Zijn ouders en oudere broer behoren tot de 70 Nederlandse doden van de Airbus A330 die woensdag bij Tripoli neerstortte. Eindexamenkandidaten kunnen voor het eerst met hun klachten terecht bij twee klachtenlijnen. Tot nu toe was er één van de scholierenorganisatie Lax. Daar komt er nu één bij van de stichting Eindexamenlijn.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 De mijnwerkers zeggen dat de autoriteiten en de bedrijfsleiding van de mijn de veiligheidsvoorschriften aan hun laars hebben gelapt. Ook demonstreerden ze voor meer loon. Volgens lokale media hadden honderden mijnwerkers zich bij een station vastgeketend aan het spoor. Het weer, vooral in het zuiden en westen nog wat zon, elders bewolkt. Maxima tussen 12 en 14 graden. Morgen vrij zonnig en een paar graden warmer. Dit was het NOS.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 Dat zegt Ruud Jolsen helemaal goed. Collega Albert-Jan Vossen is al helemaal klaar voor het WK Voetbal. In het Ooranje. jij heeft ook je haar meteen aangeschaft. Dat is makkelijk. Ik moet er altijd een spuitbus overheen gooien. Bij jou is het gewoon, hoor? Nik Niks, naks na de spuitbus. Welkom bij 3 uur van Zandvoort op zaterdag. 4 FM voor Zandvoort en de regio. En dit uur zit ook weer bommetje vol met informatie, Albert-Jan. Ja. want we gaan nog even met de, de winnaars bellen uh, van de Bar Battle. Uh, we gaan nog even terug naar het voetballen, maar ja, dat is, uh, dat is al, eigenlijk al gesneden koek. We gaan even uh, met een van de organisatoren bellen van het, en dan mag jij weer... Hotse knots, begonia, voetbaltoernooi? En juist, uh, dat doen we toch rond de klok uh, van half uh, vijf. En ik begin maar gelijk even met de filmagenda, want uh, doordat die dames uh, uh, even bezit, bezit hebben genomen van onze... Studio's, liggen wat achter op schema, dus ik begin gelijk even met de, de filmprogramma van 12 tot en met 19 mei van het Circus Zandvoort. Dagelijks, Hoe tem je een draak? Een Nederlands gesproken film en meekijken gewenst vanaf 6 jaar. Dagelijks ook Wiki om de Viking om 4 uur. Nog steeds geprolongeerd wegens succes. Donderdag tot en met dinsdag om 7 uur s'avonds de gelukkige huisvrouw met Carice van Houten en Waldemar Torenstra. Woensdag tot en met dinsdag kwart over negen Shutter Island met niemand minder dan Leonardo DiCaprio en Max van Sido. Dat zegt jou niks, waarschijnlijk Max van Sido. Nee. Dat is een gouden oude acteur, die gaat al heel wat jaren mee. En tenslotte filmclub Simon van Kolm woensdag 19 mei The Road. Een film onder regie van John Hillcoat met Vigo Martensson en Charlize Chiron, aanvang half acht. Of wilt u alles nog even rustig nakijken wanneer dit de films is? Dan verwijs ik u naar www.circussandvoort.nl of naar de Zandvoortse Courant. In de enige bioscoop van Zandvoort valt altijd wat te beleven. En uh, inderdaad, Zandvoortse Courant staat het hele programma afgedrukt. En ook op de internetsites die Albert Joosje juist noemde. Wij gaan weer een plaatje voor je draaien en dan zo we dadelijk weer terug naar het voetbal. Naar Joveness, de wedstrijd die vandaag gespeeld wordt. Hier is Tell Den Tell it to my heart.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 Lekkere muziek zo Albert-Jan, toch? Ja, dat is Alejandro. Dat is Spaans voor... A Alejandro. Uh, Albert, Albert hè? Voor? Albert. Albert. Zie je niet, hè? Nee, is het echt waar? Ja, ja zeker. Albert-Jan? Ja, dank... Nee, Albert oh, nee, niet Albert-Jan. Albert. Albert. <laughs> Oké. Okay. Je had in ieder geval de nieuwe single van Lady Gaga. We gaan weer snel naar Joop van Es voor het slot van de wedstrijd van vandaag, Joop. Nou, zo snel ook niet, want er is op, op toegelig het spel even stil voor een blessuurbehandeling van SVL. Uh, de verzorging moet nog veld af, dat is zojuist gebeurd, en SVL mag gaan ingooien... Kijk, we staan natuurlijk nog steeds 5-2. Maar uh, dat betekent als je positief wil zien dat we die tweede helft gewoon 1-0 voor staan. <lacht> nee, die, die, die is goed. Die is, goed. Ja. <lacht> ja, het is gewoon positief bekijken. Maar het moet wel eerlijk zijn: uh, SCL heeft ook drie keer gewisseld. En, uh, het, is, het gaat om des keizersbaard nog. Uh, Pieter Kuur mag er wel elke keer druk over, over, uh, over wat foutjes. En uh, misschien ook wel terecht. Maar uh, het einde van het verhaal, uh, het einde van het, van het seizoen. En uh, ja, we gaan dan nog, eventjes, nog even verder met de tweede. Dus ze nog wel even gedrengd gaan worden in Zandvoort. Zojuist dus heb ik gehoord dat volgende zaterdag het tweede speelt, en tweede Pinksterdag speelt ze dan thuis. Dat is dan tegen gein hoor. Zaterdag in Nieuwe Gein, en uh, zondag thuis uh, om, ik weet 12 uur, tweede Pinksterdag is dat. Uh, en daar, uh, dan uh, kunnen we kijken of, uh, of er nog een finale plaatsje zit voor twee. Dat zou erg mooi zijn natuurlijk, maar zover is het nog lang niet verlopen. Ik moet deze wedstrijd nog even afgemaakt worden. Het zal niet zo gek lang meer zijn. Ik schat een minuutje of het zal zijn. Drie, vier hoog uit. En dan uh, zit de na competitie voor uh, S.C. Zandvoort uh, er in ieder geval op. Uh, goed geprobeerd. Maar misschien komen de heren de druk niet, uh, niet weer staan. Ik weet het niet... Uh, ik heb in ieder geval twee lessen een heel ander stand van dan ik het hele jaar heb gezien. Terwijl het toch vaak dezelfde spelers zijn. Dan gaat Mol nog even op het laatste gele kaart in ontvangst nemen. Dan moet het, gaat hij ook nog aan de scheidsrechter zitten. Dat moet ik helemaal niet doen. Dan heb je ook als dat ik er eentje overheen. maar zover gaat het gelukkig niet. Gele kaart voor Maurice Mol, terecht over. Want het was een behoorlijk zware overtreding. En ze gaat bijna de scheidschappen. Ja, die het bijna over een been van een excel speler. Goed, dat is alleen maar een beetje, een beetje komisch. Het bal is ondertussen genomen. Aanvoerder van SvL. Dat naar de helft van Zandvoort. De SvL heeft natuurlijk helemaal geen haas meer. Het is gewoon een kat in bakkie voor ze. Maar toch nog even een diepe bal spelen. goede bal, maar... Uh, Petr, uh, nee, Paul van der Woord moet ik zeggen. Die zorgt ervoor dat die bal toch nog even over de zijner gaat. En dat de, de, dus de angel uit de aanval is gehaald. SvL heeft gegooid ondertussen. De Zandvoort gezien aan de linkerkant van de veld Komt die bal voor. Lange spits, maar die kon er niet bij komen. hieruit Kol die bal nog even aanraakte. En dan daar dan overheen ging. Want de SvL blijft in een aanval. Nu in een lage voorzit wordt er door Bas Limmons. En die zorgt ervoor dat de bal over de zijlijn gaat. Hij moest helemaal hele eens een speler ontwijken van SVL. En daardoor rolde uh, rond de bal over de zijlijn. een aanval van SVL. En gewerkt door Stijn Stobbel. Stobbel in de voeten van de speler van SVL. En de ACL blijft op dat doel van het drukken En dat, uh, ja, voorlopig gaat dat nog steeds goed. Laat ik het zo zeggen. Hier kan ik er niet van zeggen. Elke keer komt de bal erin en dan wordt het toch weer de standverdeld verdedigd. Zoals nu ook weer. Van de oort probeert weer te werken, lukt niet. En daar is Maris Mol. Mol naar Remco Rondaijen. Rondaijen naar Mol aan de zijkant van het veld. En die laat de bal over de zijlijn rollen. Kan er niet meer goed komen Is ook een beetje op zijn eigen links langs de langzamerhand. Heeft heel hard gewerkt. Ja, niet effectief genoeg. Uh, SVL gooien naar de keeper toe. Nu helemaal aan de andere kant van het veld. Dus bij, de, bij het doel van SVL gaat die bal lekker rond. Rustig aan. Dan breekt het lijntje niet natuurlijk hè goed, uh, voor mij was de scheidswet in ieder geval uh, nu af van blazers dus langs mijn rand. Ik vind het uh, genoeg. Hij blijkbaar nog niet. Een jonge uh, jong scheidswet, er zijn vijf, meestal van die Er Komt er nog even die dieptepaas. Dat is jouw ja, toch nog uit op het 6-2. Dus we hebben die tweede helft voorop Voorlopig staat het 1-1 in de tweede helft. Meer is het niet. En dan komt die verschrikkelijke kip weer. Als er een, een doelpunt is van SWL, uh, SVL, laten ze een kip En dan uh, is dat een teken dat er gescoord is van SVL. Met een liedje erachteraan. Heel irritant. Heel irritant. Ja, bijna. Het klinkt geweldig. Ik maak dus... <laughs> niet ja. uit. <laughs> Verschrikkelijk. Ja. Goed, de bal is uh, nu pas uh, terug naar de, bij de middenstip. En ik denk dat hij gewoon nog wat aftrap. Ik heb geen idee. Want het lijkt me toch wel zo, zo langzamerhand een keertje tijd. Ja, dan gaat het signaal om dat we weer verder kunnen. En dan blijft gewoon doorlopen. Nou oké, okay, gaan we er even door. Dan kom ik er rond bij. Rondé blijft een beetje mee draaien bij de middencirkel. En speelt uh, Patrick van der Hoort Dan was de Hoort. was uh, Leemans. Leemans staat helemaal vrij daar aan die rechterkant. En uh, speelt Mol in. Mol terug naar uh, Rondé. Rondé helemaal vrij. Maar speelt, hij geeft een heel slechte paas dus ik van Van der Hoort. En dat is het einde van deze wedstrijd. Zandvoort heeft niks meer te zoeken in de nacompetitie. Dus ook nee. volgend jaar niet in de eerste klasse. Het is niet anders. Dan volgend jaar gewoon lekker die tweede klasse door. Dus Joop, ook, dat betekent dat ook jouw seizoen erop zit. Nee, ik ga er met de tweede mee. Ja, oh, je gaat er met de tweede ja, mee. Ja, okay. Ik zie dat we dan de radio kunnen doen, maar dat, dat weet ik pas uh, precies wanneer we later gaan spelen. Oké, okay, nou, voor zover. Dat is, is best wel leuk natuurlijk, laat ik eerlijk zijn. Ja, nee, dat is dat, daar gaan we rustig mee verder. Maar in ieder geval wat het eerste ja. betreft zit het erop voor de zaterdag. Ja, het zit erop. Het is afgelopen. En uh, we gaan, zo, gaan we ons op de tweede concentreren? Ja, afgelopen wel. Ja. Het, is, het is iets anders. Uh. Okay. Ik vind dat, dat de tweede dat ook verdient. Ze gaan, als, als ze die rondels doorkomen en die finale doorkomen, dan spelen ze toch voor de Maar ja. nou, Dan ben je toch aardig uh, bij ze, hoor, denk ik dan. Okay. Er zitten echt uh, topclubs in als uh, Nijkerk, Baronie. En dat is echt de grote amateurclub die, die spelen er ook in. Oké okay, Joop, hartstikke bedankt voor ja. zover. Goed. Uh, goede terugreis. Zal wel lukken, denk ik. Veel plezier vanavond. Ja, wij, wij gaan ze dadelijk nog even met uh, Duintjesveld uh, contact opnemen, Joop. Ja, dat is goed. Ja, daar staan... Ik zult u vanavond wel bij La Van Ardie, denk ik. Ja, of... De, uh, ja, die kan zitten. Of bij 4x4, hè, bijvoorbeeld. <laughs> <laughs> je, weet, je weet het maar nooit. <laughs> Oké, okay. okay, Jap, dankjewel. Doe het. Hoi. We gaan verder. Ja, dankjewel. Hoi. Oh, come on, baby.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 en maar werken, en maar geld verdienen. Zakken met geld. Donna Summer hoor je. En she works hard for the money. Dat allemaal bij de zaterdagmiddag van Sierven. Zandvoort op zaterdag. Nog tot aan vijf uur. En daarna entertainment for you. Nou, we hebben het al een aantal keren in dit uh, programma gezegd. Vandaag het hotse Knots Begonia voetbaltoernooi. Hier in Zalvoort op uh, Duintjesveld. En we gaan over naar het veld al daar. En ik ben heel benieuwd wie we aan de telefoon hebben. Goedemiddag. Goedemiddag bedankt. Arthur. Arthur, goedemiddag. Welkom. Goedemiddag, hoor. Hoe is het? Ben je wel weer op adem gekomen? Want uh, daarnet was je nog buiten adem. Ja, we lopen net uh, het veld af. Het <laughs> laatste is niet lang. En wat was de uitslag? Uh, nou, drie lijnen worden we deze. Dus we hebben nu drie gewonnen eentje gelijk. Oké, okay, kan je even voor uh, de luisteraars die, die ik kan me nauwelijks voorstellen, die niet op de hoogte zijn wat het toernooi inhoudt, even kort vertellen wat, uh, wat dit weekend uh, bedoeld is. Nou, we steunen nu voor het 18e keer uh, in het overigens overigens overgezend Noord-toernooi. Het zijn uh, mannen die goed kunnen drinken iets binnen kunnen voetballen. <laughs> en uh, uit het hele land komen ze. De meeste uh, helft ongeveer blijft die slapen in tentjes. Ja. En uiteindelijk uh, worden de prijzen verdeeld en is de sportelijkheidsstrijdprijs de belangrijkste. Ja, het is gewoon een uh, gezelligheidstoernooi eigenlijk, hè? Ja, eigenlijk, daar gaat het er vooral om, ja. Gewoon gezellig met z'n allen bezig zijn met een potje voetbal en een uh, potje bier precies. Heilig. En vanavond vanavond op een feestje en komt er een heel leuke band. En dan gaan we een biertje drinken met z'n allen. Ja, kan je dan wat over vertellen? Want uh, als mensen nu luisteren zijn ze ook welkom dan om even kijken kijkje te nemen? Iedereen mag komen als ze het, uh, het leuk vinden. Oké, okay, welke band uh, gaan we vanavond uh, krijgen daaruit u? Ja, ben. Dus uh, B, A en dan dubbel M. Die jongens komen uit het oosten van het land. En die zingen ja, ja, ook echt benieuwd. gezellige meezingers waarschijnlijk. Ja, ja feestdunk uh, feest, zeg maar. Stop. Feestmuziek, he, helemaal goed. Ja. Nou, toernooi dus, je zegt wel toernooi over twee dagen, maar het is gisteren begonnen en morgen is de finale. Ja, op vrijdagavond doen we altijd een, een oude mannenwedstrijd, als ik komen er al een ploeg op acht komt, weer al slapen op de trein, dus het is toch gezellig. En vandaag van 11 tot 5 voetballen en morgen ook van 11 tot na nou, 3, denk ik, is afgelopen. Oké, okay, ja, nou is het zo. Hè? Van, uh, we, kennen, we kennen de mannen uh, van het Hotse Knotse Begonia voetbaltoernooi. Nou ja, gezellig met z'n allen een biertje drinken en dergelijke. Hoe laat zijn jullie vanmorgen begonnen? Vanmorgen ja, waren we half negen begonnen. Half negen? Goedemorgen. Goedemorgen. Sommigen ja. zijn zij gewoon rechtstreeks doorgegaan. Uh, <laughs> ja, die hebben jullie denk ik ontmoet in uh, Café 4, hè? Ja, ja, dat, dat, ja dat, bedoel, dat bedoel ik. Ja, dat klopt ja. Die hebben het lastig. Maar ja, er zijn ook jongens. Uh, die zijn allemaal gegaan. Die waren verstandig. Oké, okay, maar morgenochtend beginnen we zeker wat later, of niet? Nee, morgenochtend is het ook bijt ook om negen uur. Wat uit bikkels. Het zijn echte bikkels, jongen. Respect, ja, hoor. Dus, uh, we moeten vanavond eerst uh, zorgen dat iedereen veilig huis is tot een uurtje vier, vijf. En dan een uh, je slapen en dan gaan we weer beginnen. Leuk, joh. Hartstikke goed. Uh, ja. Morgen op de vier uur de prijsuitreiking, ook een muzikale omlijsting dan? Of, uh... Ja, Wim Mendel. Die is er vandaag en die is er morgen ook. Oké. Okay. En dan, dan hebben we natuurlijk Ruud Jansen morgenmiddag. Die komt om... Uh, Uurtje of twee, half twee komt, uh, komt in de uurtje of drie, het muzikaal lijst inderdaad. Oké, okay, dus en iedereen die graag even een keer wil komen kijken, die is natuurlijk dit weekend van harte welkom. Ja, zeker. En dan lekker naar muziek luisteren en naar voetbal kijken en uh, ja. de sportiviteitsprijs, dat zei je al, dat is de belangrijkste prijs hè? Dat is de grootste beker die wij hebben. Ja, grandioos. Helemaal goed. Ja, ja de mensen komen uit het uh, hele land Arthur. Kan je een paar teams uh, opnoemen? Want ze zullen vast en zeker ook wel een hele aparte namen hebben, die teams. Nou, we hebben ook één voor het Engeland altijd. Van Chris Page. We nee, hebben weer Page Jonians. En we hebben één, uh, de zwarte schapen uit Leeuwen. De zwarte schapen. <laughs> ja, en we hebben, wat hebben we nog meer joh? De eerste link, dat is het hoofdturp. We hebben nog de Drechtstreek. Nou en, en we hebben nog een aantal clubs. Okay. Ik, ik weet er niet uit mijn hoofd, eerlijk gezegd, maar er zijn we zijn er 16 dit jaar. Nou, okay. nee, zo hebben we hebben zo zo'n 20 teams, maar dit jaar 16, omdat de competitie is uitgelopen na een aantal clubs moeten nog competitie spelen. Ja, na competitie waarschijnlijk. En uh, oh. hoe uh, gaat het met jouw team? Een beetje een sportieve team bij elkaar? Ja, wij zijn, uh, wij zijn het vierde eigenlijk. En wij hebben, uh, we, zeggen, we, we hebben gastspelers. En uh, ja, we hebben drie gewoon en één gelijk, dus het gaat hartstikke lekker. Oh, oké. Okay. En voetbalt, uh, die, oude, die oude grijze man uh, van uh, Café 4 ook mee, of niet? Ja, ja, die is er ook. Ja, die, die doet me. ook mee? Ja, die is wel leuk. <laughs> oké. <Okay. laughs> ja, die heb ik ook gezien gisteravond. Pas op, want hij is morgen vast geblesseerd, maar niet heus. Ja, ze hebben het goed vertoofd gisteravond met, met een beetje alcohol. Oké, okay. dan voel je niks meer. zeg hartstikke bedankt voor deze update. Graag gedaan. Heel veel plezier vanavond bij het feest en morgen nog heel veel plezier. En uh, ik, luisteraars, ik, uh, heeft u zin in voetbal en gezelligheid, dan bent u uh, van harte welkom op het Duitjesveld. Absoluut. Oké, okay. Dankjewel Arthur. Ja, graag gedaan. Bedankt, ik zie je wel weer. Ja, graag, gedaan, zeker, zeker wel. Hoi hoi. Every time I look into your loving eyes I see love that money just can't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 Ja, die jongens van de Baseball zijn lekker bezig, Albert Jan. want uh, zingen, hè? He? Ze hebben heel veel nummers ze hebben, zeg maar, in een nieuw jasje gestoken. En een daarvan is een uh, single van Rihanna, Umbrella. Ja, Prachtig, nou. Ella, Ella, Ella Umbrella. De baseballs. Nou, een het uit The Breakdown. Hitlijst die elke vrijdagmiddag tussen drie en vijf hoort bij CFM, natuurlijk. Ja, en dan ja. gaan we nu overschakelen naar het circuit. Want als het goed is, hebben we Trace van Mickey's aan de telefoon. Trace, ben je er? Ik, hey, goedemiddag. Hé, hey, Trace, Goedemiddag. Ja, Ja, van al, allereerst van alle CFM-medewerkers van harte gefeliciteerd met het winnen van de barbattle. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, het was spannend, hè? Het was spannend, totdat de laatste moment... Wij hoorden natuurlijk gerucht in het dorp van... Ja, jullie maken een goede kans. Ja. En jullie komen misschien... Toen dachten we nou, als we derde of tweede worden... En tot de laatste moment was het nog... Nou, die blote mannen die worden echt eerste. Ja, hè, die... die hadden natuurlijk een succesnummer, groot, leuk... Ja. Ik heb het jammer genoeg niet gezien, maar ik denk, nou die gaan winnen. Maar toch de Nikkie Bar. Ja, geweldig. Jullie hadden er ook erg veel werk van gemaakt. En uh, iedereen, alles en iedereen opgetrommeld. Zelfs de bardames waren erbij. En uh, wat, uh, wat bestond de eerste prijs uit? Uh... De eerste prijs, die had een, een cheque van 500 euro voor het kandoradel. Oké. Okay. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, we hebben ons best gedaan. We hebben natuurlijk de politie, die hoeft uh, ons, ons niet te schamen voor ons. We hebben hem goed opgevolgd Ja. en we hebben natuurlijk een hele korte periode enorm veel leuke dingen gedaan. Veel gelachen en veel gesponsen gekregen en daar gaat het ook toch allemaal om voor het goede doel. Ja Therese, Want wat hadden jullie op die avond? Welke avond was het ook weer dat jullie aan de beurt waren? Wij waren geloof ik, als ik het echt herinner, nog nummer vijf of zo. Eerst waren de coureurs nog heel goed En met Dille Proster, Jan Lammers en Danny van Dongen en noem maar op. En wij waren volgens mij de vijfde bar, of de vijfde of de zesde. Wij werden toen ineens opgepiept van ja, de politie kan niet of die mag niet... en willen jullie soms invallen. En dat hebben we eigenlijk in een hele korte periode... Ja, eerst maar Bavaria gebeld, toen de Heineken's gebeld, toen Jupiler gebeld, toen natuurlijk het circuit gebeld. Uh, overal racecursussen vandaag op Tovert. Ja, jullie hadden racecursussen racecursus heen. Wat hadden jullie nog meer voor uh, mooie we prijzen? dus uh, vrijkaarten voor het circuit, we hadden de racecursus van Blekemolen, we hadden een slipcursus van de slipschool. We hadden van Pole Position een mooie Ferrari, we hadden benzinebonnen. We hadden weer van de Heineke's een uh, biertender. Uh, om vijf uur moeten we stoppen he, met dit programma. Dus, ja, uh, dit... <laughs> leuk, leuk leuk. Dus, het leuke van alles was, wij hebben niet één cent hoeven te betalen. Nee. We hebben alles tot aan de winkels en de pruiken gesponsord gekregen. Dus het was alleen maar, jongens we gaan ervoor voor het goede doel ja. en leuke omzet draaien. Dus de, het goede doel was de grote winnaar die avond. Natuurlijk ook bij Fame. Ik was natuurlijk nog nooit als iets oudere dame bij Fame geweest. Het is meer een jongere disco. Maar het uh, was het best wel even moeilijk als je binnenkomt... om in een paar uur die hele Fame te versieren... en hem toch een beetje een Mickey-achtig sfeertje te bouwen. Maar we zijn heel goed geholpen door Dave en uh, zijn personeel. Dus eigenlijk toi, toi, toi allemaal. We hadden echt bijzonder trots op. En natuurlijk zijn we verleden jaar bij Mango met skiën tweede geworden. En nu eerst, en dat is natuurlijk een hele mooie afsluiting van... Onze 35 jaar jubileum, toch? Dat dacht ik ook. En dat uh, jubileum en uh, zeg maar... Uh, ton en Trace in de Mickey's... dat gaat uh, ook afgesloten worden op 29 mei. Op 29 mei tussen 4 uur en een uur of 10... met een hele goede muziek en lekkere hapjes. Allemaal leuke gekke dingen. Allemaal krijgen ze nog een cadeautje als ze langskomen. Ik wil geen cadeautjes, maar ze krijgen een cadeautje. Oh, is het echt waar? Ja, dat is heel nou, leuk. er worden hele leuke dingetjes gemaakt. Geweldig. Ik echt super aan uh, denken aan de Mickey's. En uh, ja, ik wil ze gewoon allemaal bedanken ja, voor, voor alle gesponsord die 35 jaar en al die leuke jaren die ik gehad heb. Ja, dat is geweldig. Dat is, dus ik uh... kan al wel vijf jaar doorgaan, maar ja, we worden 68 en uh, over twee jaar zijn we 70. En ik wil wel gezond de zaak verlaten en zeggen jongens bedankt en ja. niet met een rol laten binnenkomen. Nou, dat doe je helemaal goed uh, Trace. En dat feest op uh, 29 mei op het circuit, wat, uh, wat kunnen we daar allemaal gaan verwachten? Nou, dat is een hele grote tent. Dat is een joekel van een tent met een hele grote bar in het midden. Uh, een heel leuk orkest wat heel goed speelt natuurlijk. Ja. En uh, nog een Sinterklaas optocht en uh, Joyce zal wel iets zingen. En de meiden doen een opdrachtje. En ja, echt een lekkere viscar erin. Sateetjes, lekkere beenhammen. Allemaal leuke kraampjes erin. Ja, nee, ge en uh, gewoon gezellig, niet te veel nee, niet, bellen, niet te veel emotionele toespraken. Nee, gewoon een gezellig, gewoon een gezellig we gaan feestje van mij. We gaan niet lopen janken. Nee. En daarna hebben we natuurlijk de, de motormassen al heel gauw. Dus ik blijf nog wel een paar maanden erbij hangen. Ja. En dan kan ik langzaam afscheid nemen. Maar ik vond de barbeet toch gewoon super, super, super. Ja. En het was een hele leuke avond. We hadden natuurlijk eerst de motorclub gehad, 12 uur lang. Motoren, motoren. En dan natuurlijk even bij Ron. Ja. Nou, ik denk dat we allemaal wel een goed stick in ons kraag hadden daar hoor. <laughs> ja. daar moesten we vroeg op, maar we voelden zoals een gimpie die ja. rondgedanst bij die oude auto's hier. Ja, ja het je, je, was je... een hele moeilijke dag. Daar, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar uh, nee, goed. Therese, hartstikke bedankt uh, dat je even aan de, aan, de radio, of aan de telefoon wilde komen. Nou, heel graag. Ik heb het heel graag gedaan. En ik vond echt een succes voor het dorp. Met, uh, ik vind eigenlijk alle barbekkers heel leuk gedaan. Want iedereen heeft natuurlijk zijn best gedaan. Ja. Niemand die zegt ja en die denkt, ah, ik doe er maar op. Nee, nee. Iedereen heeft gewoon uitstekend zijn best gedaan. En er waren heel veel leuke teams bij. En ik denk dat het volgend jaar nog gekker wordt. Ja, ah, helemaal geweldig. Tres, nog even, jullie hebben de barbattle gewonnen met de Mickey-dames. Ja, maar je weet toch, het circuit hoort met, bij de coureurs. Coureurs horen bij het circuit. En de pipspoes horen bij de Mickey. Ja, uh, uh, yes. zo, zo is dat. En uh, uh, ja, wie, uh, de, de, de, de blote mannen, die zijn tweede geworden. Die zijn tweede geworden, ja, ja, ja. Maar dat was natuurlijk super, super, super, denk ik. Maar ja, weet je, als je in de jury mannen hebt. Ja, je, als je een gezonde kerel hebt, dan kies je toch voor die prachtige dames van de Mickey en niet voor die blote mannen. Nou, ik ben het absoluut met je eens hoor. Toch, anders moet je ergens, wel. ergens een, andere, een andere uitstraling weer mee doen, toch? Z zeker weten. Nou, uh, in ieder geval... We een uh... hele gezonde mannen. We hebben een ontzettend goede keuze gemaakt. Betere keuze hadden ze niet kunnen doen als voor de pitspoesie van de mickeys kiezen. Helemaal goed. Therese, hartstikke bedankt voor je toelichting. En jullie nog veel succes, hè? En uh, heel veel plezier op uh, je ja, afscheidsfeestje. Heel veel plezier. Okay, maar je komt toch zeker, hè? Tuurlijk. Well, komt. Ja, heel CFM <laughs> komt. Dus ik komt dat je een hele grote tint hebt. <laughs> bier erbij halen. Ja, dat minimaal. Oké. Okay, <laughs> Dankjewel, ja, Thresh. Doei.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 Volgens mij zie jij er zo bij van. We hebben nog zoveel te doen. Maar ja, de heren ja. van de Entertainment Entertainment hebben ook heel veel te doen vanmiddag tussen 5 en 7. Dus, uh, ja, ik ga gewoon zo, zo dadelijk tijd voor ze vrijmaken op de radio. Ik had nog, ik weet niet hoeveel berichten uit binnen- ja. en buitenland. Maar... Zo, zonde, voor al die energie oh. die je erin gestoken hebt. Ik begin, begin morgen al om 7 uur. Ja, ja, dat weet ik. Dat weet ik. Zweet op je voorhoofd. De, nou, wat we allemaal niet missen, mm. Golf, Internationaal golf. Er wordt in Italië gegolfd. Nederlander heeft een kut gehaald. Dus die mag dit weekend ook meedoen. Uh, er, is, uh, ja, er zijn de FE, de cupfinale van Engeland is uh, nu aan de gang. Vanavond om 8 uur Bayern München om de Duitse beker. Uh, de Italiaanse uh, voetbal uh, staat uh, op ontknoping. want ja. Voor de rest is er al een heleboel beslist. En de uh, D1 is uh, kampioen ja, geworden de, vandaag. de dames hè, van het hockey. De dames, die speelden tegen HBS. 3-1 overwinning, van harte gefeliciteerd nogmaals. Helemaal goed, maar in al die drukte wil ik toch nog even stilstaan bij de formele evenementenagenda van Zandvoort... Vandaag en morgen absoluut een aanrader voor mocht u hier een weekendje verblijven en een keer kennis willen maken met het circuit. Er zijn van dit weekend historische Zandvoort uh, Trophy. Onder die naam is het twee dagen lang historische auto's te bewonderen op het circuitpark Zandvoort. Met de diverse races, de MG-klasse, uh, de Porsche-klasse en nog veel en veel meer. Morgenochtend vanaf 9 uur bent u alweer van harte welkom op het circuit om te gaan kijken naar deze gouden oude klassieke auto's. En jij bent erbij. Ik ga er zeker jij even heen. Jij bent erbij. Ik, ik laat zelfs de Formule 1 van Monaco voor liggen. Oké, dus dat okay, zegt nee, hè? Wordt er een mooi evenement morgen. Vanavond Diner dan Dansant met muzikale omluisting van niemand minder Marja Vos. Het is een naamgenoot, maar het is geen familie. In het Wapen van Zandvoort vanaf half zeven. Morgen in het muziekpaviljoen Zeemanskoor de Schumkop. Mm -hmm. Wat zoveel wil zeggen als de Schuimkoppen. Van half twee tot vier uur. Nou, Ik had u al geattendeerd op de mooiste duetten, kerkpleinconcert, protestantse kerk. Vanaf half drie gaan de deuren open en om drie uur bent u van harte welkom. En de entree is natuurlijk gratis. En waar ik u tot slot nog even op wil, wil uh, attenderen, maar u hebt ongetwijfeld de, de, de posters al door het dorp zien hangen. Circus, Circus Rigolo, Prominente avond parkeerterrein De Zuid op 18 mei. A aanvang 8 uur. Vanaf 18 mei dus inderdaad op parkeerterrein. De Zuid. Ja. Nou einde. We hebben nog een jarige job. Ja we hebben een trouwe, vergeten. trouwe luisteraar. Die morgen uh, zijn 89e verjaardag hoopt te vieren. Bertus al vanaf deze plek. Van harte gefeliciteerd namens de medewerkers van dit programma. Op de zaterdagmiddag. En uh, we hebben voor jou uh, de uitsmijter. Die dragen we jou op. Always look on the bright side of life. En wij zijn de volgende week weer zo. duidelijk en Entertainment for you. Veel plezier.